Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De Groningse gaskraan gaat gewoon snel dicht. Gisteren ontstond er een hoop onrust onder Groningers... doordat de Eerste Kamer ineens niet wilde stemmen over het dichtdraaien van de kraan... Dus trekken die Eerste Kamerleden de keutel in, zegt verslaggever Michiel Breedveld. Geschrokken door de reacties mogelijk uh, trekt de VVD zich nu terug... en zegt dat het helemaal niet de bedoeling was om aan te sturen op een jaar of anderhalf vertraging. Het zou gaan om nog wat technische aanvullende vragen. En daarmee zou over een week of twee ook de Eerste Kamer toch kunnen instemmen... met die definitieve sluiting van het Groninger gasveld. Demissionair staatssecretaris Velbrief maakt zich de laatste jaren hard voor het dichtdraaien van de gaskraan... Als dat vertraging oploopt, stapt hij op, zei hij vandaag. In de jaarbeurs in Utrecht wordt vanaf vandaag tijdelijk 75 asielzoekers opgevangen... om zo het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Ze kunnen daar maximaal vier weken blijven. In Ter Apel sliepen vannacht voor de 28ste keer te veel mensen. Daardoor moet het COA nu al meer dan 4 ton aan boetes betalen. Mensen die een coronatijd in een gebied met vieze lucht woonden... hadden een grotere kans te overlijden aan een besmetting. Ze hadden sowieso een grotere kans op besmetting en, waren, en ook waren de klachten erger. Volgens het RIVM zijn er in die gebieden tot 800 extra coronadoden gevallen. In Taiwan zitten tientallen mensen nog vast in tunnels na de zware aardbeving van vannacht. Uitgangen van die tunnels zijn geblokkeerd door rotsblokken en aardverschuivingen. Het was een van de zwaarste aardbevingen in Taiwan in jaren. Negen mensen zijn omgekomen. En bussjetrap, knikkeren, stoepkrijten en verstoppertje... het wordt nog wel gedaan, maar steeds minder. Kinderen spelen gemiddeld iets van 7 uur per week buiten... zegt buitenspeelorganisatie Jantje Beton... ...voor veel mensen een trip down memory lane. Tikkertje, verstoppertje. Hutten bouwen. Ja, met je skelter door de wijk. Verstoppertje spelen. Ja, in mijn herinnering speelde ik heel veel buiten van de zomers. waren hele zomers dat je alleen maar naar buiten ging met vriendjes. Dus nee, dat herken ik absoluut wel. Ja. Buitenspelen zou eigenlijk een verplicht vak moeten zijn op de lagere scholen. Twee jaar geleden werden er wekelijks zo'n 2,5 uur meer buiten gespeeld dan nu. Veel kinderen blijven liever binnen om te gamen. Dan het weer, vanavond droogt het op, maar s'nachts komt de regen weer terug. Morgen ook weer regen, met s middags kans op hagel en onweer. Dan wordt het 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnands Zwaan bij de ANWB. Een paar ongelukken veroorzaken extra oponthoud. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar, tussen knopend Holendrecht en Badhoevedorp 11 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Na 10 de Ring van Amsterdam, tussen Amsterdam de Baarsjes en Buitenveldert, 7 kilometer met 20 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Na 10 Noord, richting Zaanstad, tussen David Volendam en de Koentunnel, daar 10 minuten oponthoud in 6 kilometer file. Na 27 naar Almere, tussen Beeldhoven en Knopendorf. A1 Nes, een kwartiervertraging in 7 kilometer fieden. De oorzaak is een aanrijding. De N242 Alkmaar-Middenmeer is nog altijd in beide richtingen dicht bij Hierroogowaard. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 trace making love in the heavens above flying so high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 De goele handen op mijn word en kijk me even onderzoekend aan. Zij helpen bij het drinken van wat water. Azucar ah, blijft nog even bij me staan. Nachtsusser, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtsusser, ik brand van binnen. Nachtsusser, doe iets aan de pijn. Nacht zusten, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht haal ik de morgen? Nacht zusten, doe iets aan de pijn.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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Ik brand van binnen. Nachtzuster. Doe iets aan je Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. ik de morgen. Nachtzuster. Doe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 Not just uh, the pain, the pain, the pain, the pain, the pain, the pain, the pain, the pain, the pain, the pain, the Every time I've held you I thought you understood Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de jaarbeurs in Utrecht worden vanaf vandaag 75 mensen opgevangen... voor wie er geen plek is in het aanmeldcentrum Interapel. De opvang in de jaarbeurs is voor vier weken. Handhavers in Rotterdam hebben vorig jaar 6000 gedumpte lachgascilinders opgeruimd. In Rotterdam is het aantal meldingen vertienvoudigd... sinds lachgas vorig jaar werd verboden. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt heeft een boete van 1 miljoen euro opgelegd aan de Hollandse Energiemaatschappij. De energieleverancier heeft consumenten misleid en vroeg prijzen die ver boven het prijsplafond lagen, zegt de ACM. Het weer, enkele buien, maar ook af en toe zon. Vanavond is het tijdelijk droger, maar vannacht opnieuw wat regen.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 And how you convinced me to dance in the rain Grito. Juntos somos evolution moving all the people moving moving one move for just one dream we say moving all the people moving moving one move for just one dream Escucha la llamada de mamá tierra, una de la creación. Mueve. Su palabra es nuestra palabra, su tejido es no es si lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza, Mueve. volver al lori que no retrocede retroceder, andar hacia el saber, moving, moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. One move, everybody moviendo And the world come, become, come, whatever it, what you want. One move, more moviendo moviéndose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 ja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 Never thought it could feel like this